8 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. De strijd om Libische woestijnstad kan elk moment losbarsten. PVV-Kamerlid Graus had toch vervolgd moeten worden, zegt de OM. En opnieuw zware slag voor de Duitse regeringscoalitie.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 Het nieuwe bewind vreest een bloedbad onder de burgerbevolking... als de woestijnstad met geweld moet worden ingenomen. Aanhangers van Gaddafi zouden overal sluipschutters hebben geplaatst... en zouden ongewapende burgers willen gebruiken als menselijk schild. Het OM vindt achteraf dat PVV-Kamerlid Dion Graus... toch had moeten vervolgen voor mishandeling... en bedreiging van zijn hoogzwangere vrouw. In 2003 ging het OM wegens gebrek aan bewijs niet tot vervolging over...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 In Duitsland zijn de deelstaatverkiezingen in Mecklenburg-Vorpommern... uitgelopen op een debakel voor de regeringspartijen CDU en FDP. De Christendemocraten gingen in de dunbevolkte Oost-Duitse deelstaat... van 28 naar 23 procent. De liberale FDP zakte van bijna 10 naar 2,7 procent. De FDP haalde daarmee niet eens de kiesdrempel. Winnaars in Mecklenburg-Vorpommern waren de sociaal-democratische SPD en de Grunen. De SPD ging van 30 naar 35 procent. De Groenen komen met 8,4 procent voor het eerst in het deelstaatparlement. De zwart-gele coalitie van bondskanselier Merkel is aan de macht sinds 2005. Twee jaar geleden kregen CDU en FDP nog net genoeg stemmen voor een meerderheid. Sinds die tijd krijgen ze bij deelstaatverkiezingen de ene klap na de andere. President Obama heeft de staten die zwaar zijn getroffen door de orkaan Irene federale hulp beloofd. Hij deed dat tijdens een bezoek aan de stad Patterson, waar duizenden huizen onder water zijn gelopen. Obama riep vorige week New Jersey, New York en North Carolina uit tot rampgebied. De schade wordt geschat op 10 miljard dollar en er vielen tientallen doden. Obama zal de senaat en het huis van afgevaardigden waarschijnlijk vragen om geld vrij te maken. Tijdens zijn bezoek aan het rampgebied zei hij dat politiek gekissenbis het laatste is wat de bewoners kunnen gebruiken. En hij doelde daarmee op republikeinse politici. Die hebben gezegd dat er alleen geld voor hulp kan komen als er bezuinigingen tegenover staan.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 De ETA heeft sinds 1968 meer dan 800 mensen vermoord en tientallen mensen ontvoerd. De laatste doden viel anderhalf jaar geleden. IKEA heeft de afgelopen dagen geëxperimenteerd met een mannencrash. In de Australische stad Sydney werden mannen opgevangen in Menland. Dat is een mannencrash die vergelijkbaar is met de ballenbak bij IKEA... waar kleine kinderen gebracht kunnen worden als hun ouders gaan winkelen. Mannen konden zich in Menland vermaken met onder meer flipperkasten... tafelvoetbal en sportwedstrijden op tv. Ook kregen ze gratis hotdogs. Na een half uurtje moesten ze weer door hun partner worden opgehaald. Of de mannencrash in Sydney navolging krijgt, is niet duidelijk. Het weer in het oosten enkele opklaringen... maar vanuit het westen toenemende bewolking en buien. Vanmiddag afwisselend wolkenvelden, zonnige periode en buien... met plaatselijke kans op onweer- en windstelte. Middagtemperatuur om 19 graden. Morgen veel wind, bewolking, regen en nog iets kouder. Awb Verkeersinformatie, 40 files, 175 kilometer bij elkaar. Heel normaal voor dit tijdstip. Toch zijn er een aantal opvallende. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... Tussen knooppunt Dijl en knooppunt Everdingen, 12 kilometer na een ongeluk. De weg is daar nog steeds helemaal afgesloten. Een verkeer wat omrijdt over de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Die komen in 9 kilometer file tussen knooppunt Gorkum en Lexmond. Ook vrij veel vertraging op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Voor leusden zuid 8 kilometer. En na een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo bij Delden, 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 en Marcel Ooster. Goedemorgen, voormalig president Bush vertelde over de aanslagen... op 11 september 2001. U hoort hem zo. En het begint penibel te worden voor Saab, voor zover dat het nog niet was. De vakbonden praten vandaag over de situatie. Rolien Creton heeft zo het laatste nieuws. Als je aan een overheidssite gaat, ga je ervan uit... dat je op de site komt waar je denkt dat je komt. Dat verzekeren wij. Maar dat is nog maar de vraag. En inloggen is niet zonder risico en wordt voorlopig afgeraden. Het vertrouwen in de veiligheid van overheidssites is weg. Ja, de digitale veiligheid van de overheid is sinds uh, afgelopen vrijdagnacht een groot issue. Minister Donner moest burgers toen het bezoek van overheidssites zo ongeveer afraden. Veel partijen in de Tweede Kamer maken zich grote zorgen over deze situatie. Volgens de SP is snel een parlementair onderzoek noodzakelijk. We gaan maar eens praten met een Kamerlid van de SP in Den Haag, Sharon Gesthuizen. Welkom in de uitzending. Goedemorgen. Een parlementair onderzoek, dat is een zwaar middel. Um, en dat duidt ook op fouten van de overheid. Heeft u daar aanwijzingen voor? Ja, zeker. We vinden dat er gewoon veel te laat is begonnen met het controleren... of alles hier is. dat zijn die certificate authorities... waar onder andere digi uit tot behoort... of die wel uh, helemaal in de haak zijn, of zij hun werk wel goed doen. En daar ligt toch een hele belangrijke taak, denk ik... zeker als het kan gaan om gevoelige informatie. Dus u vindt dat dit kabinet, in dit geval dan minister Donder... te traag heeft gereageerd, opgetreden? Ja, hij had eigenlijk in eerste instantie... en dat zien we bij meer dossiers, niet alleen bij dit uh, dossier. Hij had, in meer, uh, hij had gewoon eerder moeten worden bedacht... dat de manier waarop het allemaal is ingericht... de veiligheidsmaatregelen die zijn ingebouwd... dat die niet uh, helemaal waterdicht zijn. En niet alleen niet waterdicht. Ze zijn zelfs zo lekker als een mandje, blijkt nu. En hoe vaak heeft u daar al kamervragen over gesteld? Nou, we hebben echt al ontzettend vaak uh, kamervragen gesteld. Onder andere over DigiD, maar ook over heel veel andere dossiers. Ik bedoel, ik moet ook denken aan uh, de OV-chipkaart. Ik moet denken aan het elektronisch patiëntendossier. Ik moet denken aan uh, allerlei andere zaken waarbij de overheid... en digitale zekerheid gewoon niet helemaal in orde was. En het, het, het, het punt is dat digitale veiligheid eigenlijk altijd het ondergeschoven kindje is... als het gaat om grote projecten. Het is gewoon heel kwalijk. Hm, maar mevrouw Gister, zo gooit u nou niet alles op één hoop? Want is de OV-chipkaart wel te vergelijken met deze veiligheidscertificaat? Ja, daarbij ging het om software die heel gemakkelijk te kraken was. Precies. Maar het, het punt is, wat iedere keer terugkomt... De Kamer krijgt in mijn ogen onvoldoende iedere keer alle informatie tegelijkertijd op tafel. U vindt u zelf ook dat u onvoldoende geïnformeerd bent? Ja, over heel veel zaken wel. Bij de -chip is dat, bij die chipkrijt is dat overigens ook gewoon echt gebleken. Uh, en ik wil dat daarvan onderzocht wordt waarom dat het geval is. En of we wellicht dan ook andere beslissingen hadden genomen als Kamer. En ik vermoed van wel. Vindt u dat de overheid... Um... Ja, dan, dan uh, niet goed op voorbereid is, dat niet in zijn vingers heeft, deze digitale veiligheid? Ja, dat is eigenlijk de tweede vraag die ik wil onderzoeken. Uh, is, weet de overheid eigenlijk wel waar ze mee bezig is? Kijk, afgelopen woensdag werd er nog beweerd door een ambtenaar van het ministerie van uh, Binnenlandse Zaken. Nee, er is niets aan de hand. De veiligheid voor de overheidswebsite, daar hoeft hij allemaal echt niet voor te, voor te vrezen. En donderdag stond er een bericht online waar, waaruit bleek dat er wel degelijk een probleem was. Hoe, hoe is zoiets nou mogelijk? Dan heb je het toch gewoon echt niet in de smiezen? Hm. Maar er is nog een ander probleem. Uh, geconstateerd ook vanochtend in onze uitzending door uh, Rachel Marbus... van het platform voor informatiebeveiliging. Zij geeft aan, dat uh, Diginoter heeft te lang gezwegen over dit probleem. Over deze hack. Er moet, zegt zij, een meldplicht komen voor datalekken en dit soort hacks. Want ja. anders kan de overheid, als de overheid niets weet... kunnen ze ook niet handelen. Dat is waar. Tegelijkertijd moet ik zeggen, er is natuurlijk wel ook een speciaal bureau... GofSert, wat, wat uh, tegenwoordig onder het ministerie van Justitie valt. Wat wel echt de, de know-how en de kennis in huis zou moeten hebben... om ook zelf controles uit te voeren. Mm -hmm. Maar dat is absoluut waar. Uh, uh, het is laakbaar handelen. En ik heb ook al gezegd dat ik vind dat DigiNoten... dat in ieder geval onderzocht moet worden... of zij niet strafrechtelijk uh, vervolgd kunnen nou, worden. Maar Moet er dan een meldplicht komen? Vindt ja, u dat absoluut, ook? absoluut. En niet alleen voor dit soort uh, zaken waarmee de overheid te maken heeft. Dit moet ook voor banken gelden. Maar dat moet zelfs... Ook ook voor uh, bedrijven als Gmail en als Facebook en, en, en allerlei andere sites, uh, allerlei andere diensten waar ook burgers gebruik van maken, gaan gelden. Komt een brief nog naar de Kamer van minister Donner? Wacht u daar nog op of gaat u sowieso de minister bestoken met vragen? Ik heb hem uitgenodigd voor het vragenuurtje vanmorgen. Ik ben benieuwd of hij gaat komen. En anders is er altijd nog de mogelijkheid om niet alleen hem, maar ook minister opstel van Justitie en minister Roosentaal, gezien de betrokkenheid van uh, vreemde ja. regimes, uit te nodigen voor een debat zo snel mogelijk in de Kamer. Sharon Gesthuizen van de SP, dank u wel. 11 september 2001. Aanstaande zondag is het precies tien jaar geleden. Direct nadat het tweede vliegtuig zich in het World Trade Center boorde, wist hij dat zijn presidentschap voorgoed veranderd was, vertelde de toenmalige president George W. Bush gisteravond in een interview bij National Geographic. I remember thinking, the first one was likely an accident, the second one was an attack. En de derde plane was declaration war. Het eerste vliegtuig dat het World Trade Center invloog kon nog een ongeluk zijn. Bij het tweede vliegtuig leek het een aanval. Maar het derde vliegtuig dat zich in het Pentagon boorde, was een oorlogsverklaring. Bush luisterde naar voorlezende kinderen in een school in Florida. toen hij hoorde dat het niet om een ongeluk ging. Dat een tweede vliegtuig, het WTC, was ingevlogen en dat men uitging van een terroristische aanslag. Andy Card's Massachusetts-accent. Uh, was whispering in my ear. A second plane has hit the second tower. America is under attack. Zeven lange minuten bleef Bush zitten. Hij wilde geen paniek veroorzaken onder de voorlezende kinderen, zei hij later. Maar in al die zeven minuten dat hij niet reageerde, niet opsprong, zelfs geen spier vertrok. Realiseerde hij zich dat zijn presidentschap nooit meer hetzelfde zou zijn. Het uh, president. That was on issues, to a president. Van een president die zich vooral met binnenlandse aangelegenheden bezighield, werd hij een oorlogspresident. Vanuit Florida werd Bush naar een militaire basis in Louisiana gevlogen. Twee straaljagers begeleiden Air Force One door het lege Amerikaanse luchtruim. Iedereen in het presidentiële vliegtuig was diep betroefd, zo herinnert Bush zich. was uh, er was a lot of sadness on Air Force One. The most I ever felt was, when I was Het ergste moment van die vlucht was toen ik beelden zag waarop mensen uit het WTC sprongen en ik helemaal niets voor ze kon doen, vertelt de oud-president omdat lange tijd niet duidelijk was wat Al-Qaeda nog meer in petto had, vonden zijn adviseurs Washington te gevaarlijk voor de president. Uiteindelijk hakte Bush zelf de knoop door. Hij moest en zou naar de hoofdstad. During this moment that I made the decision I'm going back to Washington over the objections of just about everybody else. I'd had it. I'd said I need to get home. Hij zou het land toespreken. En die toespraak wilde Bush per se doen vanuit het Witte Huis... en niet vanuit een bunker ergens op het platteland van de Verenigde Staten. En dus vloog Air Force One naar Washington, D.C. Daar stapte president Bush over op de presidentiële helikopter, de Marine One. Als we het af Out of Andrews Air Force Base on Marine One, I could see the smoke of the Pentagon. En uh. I remember thinking here I am the Commander in Chief in a warzone. In die helikopter, toen hij de rook zag opstijgen van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon, realiseerde Bush zich dat hij niet alleen een oorlogspresident was, maar dat hij op dat moment over het oorlogsgebied vloog. Eventually, September 11 th het be you know a date on the calendar. It'd be like Pearl Harbor Day. And for those of us who live through it, um it'll be a day we'll never forget. Well, September voor President Bush een dacht die hij nooit meer zal vergeten. Het hele interview wordt vanmiddag om vijf uur herhaald bij National Geographic. Het wordt een heel belangrijke week voor Saab. Alweer een heel belangrijke week. Hoeveel geduld hebben de Zweden nog met Victor Muller? Hoort u zo. Eerste verkeersinformatie met de ANWB, John Bakker. Toch nog 225 kilometer hey, aan file. Dat had je niet gezegd. Nee, het is, uh, <laughs> het is wat meer geworden dan, uh, dan we verwachten. Dat eigenlijk normaal zou zijn 200. We hadden wat lager ingeschat vandaag. De eerste dag na de vakantie valt het meestal wel mee, maar uh, vandaag niet. Dat heeft mede te maken met wat, uh, wat aanrijdingen. Onder meer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Er staat nu tussen knooppunt Deil en knopend Everdingen 13 kilometer. Er zijn nu nog twee rijstroken afgesloten. Mensen die omrijden over de A27, die komen daar ook in de file bij Lexmond, zo'n 9 kilometer. Ook vrij veel vertraging op de A28 van Zwolle naar Utrecht, bij Leusden Zuid 8 kilometer. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A35 van Enschede naar Almelo bij Delden, daar staat 5 kilometer. De linkerrijstrook is afgesloten en er is opvallend veel vertraging op de A44 vanuit Wassenaar naar Amsterdam... Bij Kaagdorp, 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Ja, ook. school begint weer het nieuwe collegejaar. Um, daarmee voor veel studenten ook de zoektocht naar een kamer. In steden als Amsterdam en Utrecht is het al jaren moeilijk woonruimte te vinden. Kansas, overkoepelende organisatie van Sociale Studentenhuisvesting... wil dat probleem wel oplossen, maar dan moeten er een aantal dingen veranderen. Zoals bijvoorbeeld de regels voor het bouwen van woonruimte. Die moeten worden versoepeld, zeggen ze. Verslaggever Jessica van Spengen ging langs bij wat studenten in Utrecht. Wat ga je maken? Kupsoep, Chinese tomaat. Wordt er niet gekookt hier? Jawel, maar ik ben een beetje ziek vandaag. Dus ik denk dat ik het lekker houd bij soep. Loopt in badjas... Geruite pyjama broek en ja. sloffen. Ja, ja, ja zo hoort het. Heb jij lang moeten wachten op je kamer? Ik heb een maand, anderhalf maand gezocht. Toen heb ik onderjur gekregen, een kamer gekregen, particulier. En toen na tien maanden toen kon ik hospiteren bij de, bij de IBB. Hoor je wel om je heen verhalen van mensen die wel een pittige tijd moeten wachten? Ja, ik ben veel uh, met eerstejaars uh, in contact en, uh, en ja, dat er dus heel veel... On... Eerstejaars ook vaak in onderhuur gaan bij mensen die vijf jaar naar het buitenland gaan. Of... En dat werkt wel ja, voor veel mensen wel goed, maar je kan niet eeuwig vier jaar onderhuur blijven. <lacht> je zit midden in een film. Ja. Bord pasta op schoot, ja. op de bank voor de tv. Hier, mag, hier kan alles. Dus, uh... Aan de andere kant van de tafel iemand ja. aan een soepje. Hoe lang woon jij hier? Ik ben in eind april gekomen, twee jaar geleden. Heb je lang op een wachtlijst gestaan? Nou, het, het valt mee vergelijk met anderen. Ik heb hier uh, een jaar en twee maanden heb ik op een wachtlijst gestaan. Een jaar en acht maanden. Dat is ja. best wel lang. Ja, dat is heel lang. Wat deed je nou ondertussen toen je op die wachtlijst stond? Bleef je thuis wonen? Ja, ik moest wel. En daar ben ik dus elke dag heen en weer gereisd. Van uh, Raalte, plaatsje in dat is uh, Van deur naar deur was ik twee uur onderweg. Heen en terug, dat is vier uur in totaal per dag. Er zijn ook... Veel mensen in mijn klas die bijvoorbeeld in Rotterdam dan gaan wonen. Of, uh... We gaan gewoon naar een andere stad? Ja. ja. Lang wachten en dan maar thuis blijven wonen, kan dat zo langer? Volgens ons niet. Een beetje wachten is normaal. Maar op dit moment merken we dat bijvoorbeeld in Utrecht... het bijna twee jaar duurt voordat je aan de beurt bent. Remco de Maaier van SSH, de Utrechtse studentenhuisvester... maar spreekt namens ook andere studentenhuisvesters... Jullie zouden daar toch wat aan kunnen doen, zou je zeggen? Ja, wij doen ons best. Maar het is altijd een kwestie van uh, samenwerken met andere partijen... zoals gemeenten, grondeigenaren. Want wij hebben niet uh, zoveel grond zelf in eigen bezit. Jullie zitten eigenlijk aan de nok van je capaciteit? Ja, in principe wel. Uh, je moet zo zien dat wij grond moeten hebben om op te bouwen. Dus we zijn afhankelijk van uh, partijen met grond. Wat vaak onderwijsinstellingen zijn in ons geval. Die baat hebben bij nieuwe studentenwoningen. We zitten inmiddels ook aan onze dat het kabinet heeft besloten om alle verhuurders van woningen een heffing over hun woningen op te leggen. En dat betekent dat er veel minder geld beschikbaar is om nieuwe studentenwoningen te bouwen. Jullie hebben nu met z'n allen toch een plan bedacht. Wat vinden jullie dat er moet gebeuren? Het belangrijkste is dat alle partijen die betrokken zijn bij studentenhuisvesting, dus studentenhuisvesters, gemeenten, overheden, samen zeggen van wij gaan voor meer studentenwoningen. Dan kan de ene partij zeggen van ik geef grond, de ter beschikking. De uh, overheid kan zeggen van wij maken de regels wat soepeler. Uh, misschien ontzien wij de studentenhuisvesters op het gebied van de heffingen. Uh, en dan hebben wij vertrouwen in dat het allemaal goed komt. Heb jij wat zou volgens jou nou een oplossing zijn? Nou, het lijkt mij dat er meer kamers moet komen. <laughs> om, om toch maar die, die, aan, uh, die aan toenemende aantal studenten onderhuis te bieden. Moet er ook niet veel meer doorstroming komen? Mensen die al lang zijn afgestudeerd... Die nog steeds op een klein kamertje zitten. Het is uh, altijd iets wat je allebei moet doen. Je moet én bouwen, en uh, je moet zorgen voor doorstroming. Kijk, het is zo dat er de komende jaren zo'n 65.000 nieuwe studentenwoningen nodig zijn. En dat kun je niet alleen met doorstroming realiseren, er moet ook worden bijgebouwd. Uh, maar soep is denk ik nu wel koud naar lauw geworden. <laughs> Weg met die lauwe soep, het wordt tijd voor actie. Waar is dat gevoel gebleven van de grote vrijheid op je Harley Davidson... als we het tegenwoordig over dat motormerk hebben? Dan hebben we het over beruchte clubs als Dara en de Hells Angels. Ze troffen elkaar gisteren op een demonstratiedag, dat verliep goed. Joris van der Kerkhof is vanochtend bij een Harley-rijder. In welke categorie valt deze Harley-rijder, Joris? In de categorie rust en um, um, in de categorie genieten en in de categorie... Goh, wat is dat geluid toch ontzettend mooi. En in de categorie, laat mij je vakantiefoto's nog eens zien. En dan zien we, als we die vakantiefoto's zien... met de motor zacht pruttelend op de achtergrond... zien we vooral gezelligheid en, uh, en vrolijkheid bij die vakantiefoto's. Dit is waar? Corsica en Sardinië, vorig jaar. Ja. En dit is op de computer uh, gisteren. De problemen in Amsterdam die geen problemen waren. 800 harde liefhebbers naar Amsterdam, het journaal. En hier is het beeld op de A2. En al die uh, uh, rijders van die Molukse Club die zitten dan daar dan bij elkaar. En dan zien we ze zo dadelijk wegrijden. En op het moment dat u dat net zag... dan gaat er, ja, zoals het dan heet, wel iets door u heen. Ja, nee, daar gaat wel iets. Ik is zo'n grote groep motoren. Ik vind het uh, machtig, mooi en indrukwekkend... En vooral als het hardy zijn, dan is het nog mooier. Ja. En is het dan het geluid? Nee, maar ja, kijk nou hier, ik vind het wel een mooi plaatje in ieder geval. Ik weet natuurlijk dat er bijna 200 uh, motoren achter elkaar rijden, Maar uh, ja, daar, ko daar komt wel iets aan. En snapt u iets van dat gedoe? Hè? Ze, ze omhelzen elkaar nu, uh, nu hier, Helsingsel uh, en Satudara. Snapt u iets van dat gedoe daaromheen? Nou ja, het ziet er heel gezellig uit. En ik hoop dat dat zo blijft. Ik moet zeggen, de feestjes waar wij naartoe gaan... Ik ben dan lid van de hoog Hardy Owners Group... Uh, vanuit de Hardy Davidson Company zelf opgezet. En daar is het altijd gezellig. Dus uh, ja, ik, ik zie ook niet in waarom die, die dagen... Ja, tuurlijk, hè, als, het, als, als burgemeesters bang zijn voor, voor dreigingen... of ik weet het niet. Snapt u de angst? Ik snap die angst niet omdat ik daar eigenlijk niks van weet. Ik weet niet wat er, wat er aan de hand is of er iets aan de hand is. En, uh, uh, maar ik kan me wel voorstellen, want er komen veel mensen op zo'n dag... normaal gesproken op zo'n harde dag, dat de veiligheid natuurlijk boven alles staat. Dat, dat snap ik wel. Maar of het terecht is, daar kan ik helemaal niks over zeggen eigenlijk. Um, nou gaat het u vooral om de vrijheid. En uh, nou ja, de haren die wapperen een klein beetje onder de, onder de helm door... omdat ze gewoon wat langer uh, zijn... Um, u werkt ook als advocaat. U hebt nu een uh, Harley Davidson shirt aan. Daar kan de toga gewoon overheen? Ja hoor, geen probleem. <laughs> die kan gewoon, uh, dit shirt kan gewoon onder de toga, hoeft niemand te zien. Maar normaal gesproken uh, ja, ga ik niet altijd zo naar kantoor. Nee, L Laten we zijn nu bij u in de garage. Daar staan die twee uh, motoren. Eentje te pruttelen, een van uw man die... Aan het werk is ergens anders. Laten we van het, uh, de garage nog heel even naar binnen lopen. Uh, laten we op, gaat u voor? Alle harde uh, dingen hierachter. Maar in uw kamer hangt de grote poster. Maar daar is ook een lamp. En in die lamp, je zult er toch maar mee bezig zijn. Oh, ook een mooie foto van, uh, van de vakantie. Uh, er werd iemand veertig, uh, staat er ook op. Ja. Uh, uh, uh, daar staat ook een lamp. En die lamp die kun je aandoen. Marcel, Lara, dit is het geluid van een lamp. Maar de lamp gaat niet aan. Heel zachtjes. Ladies and gentlemen, start your gloeilamp. Joris van de Kerkhof mijn Harley Riders. U hoort meer van hem nog later vanochtend. En we blijven bij dat wat rijdt, dat wil zeggen, nu nog wel. In Zweden zijn alle ogen gericht op de Zweedse vakbond IFF Metal. Leden van deze bond komen zo eigenlijk bij elkaar... om te praten over de situatie bij natuurlijk het noodleidende Saab, de autofabrikant. We gaan naar correspondent Rolien Kreton. Rolien, enig idee welke kant die bijeenkomst opgaat. Wat zal het resultaat zijn? Ik weet het niet. Uh, ik weet wel wat de grote vraag uh, is. Op dit moment heeft Victor Muller nieuwe investeerders gevonden voor Saab... Uh, daar wil de vakbond duidelijkheid over. En ja, ze willen echt uh, concrete uh, plannen zien. Anders uh, willen ze faillissement aanvragen bij de rechtbank. Dat heeft een woordvoerder gezegd, heel duidelijk gezegd. Ik heb die woordvoerder uh, van die vakbond net uh, gesproken. Net voor de videoconference is het. Omdat er uh, mensen zijn in Stockholm en in Trollhutten. Hij heeft gezegd dat uh, Victor Muller in ieder geval niet aan die videoconference uh, meedoet... Um, maar hij heeft waarschijnlijk wel net voor die uh, vergadering met vertegenwoordigers van de vakbond in Trohetten gesproken. En ja, aan de hand van uh, de plannen van Muller wil die vakbond nu knopen gaan doorhakken. Ja, en um, Rolien, stel dat de vakbond dat doet, faillissement aanvragen, dan kan dat het einde van Saab betekenen. Durft de vakbond die verantwoordelijkheid te nemen? Ja, kijk, die vakbond zit in een spagaat. Aan de ene kant willen ze natuurlijk dat sapen redt... Uh, maar aan de andere kant hebben ze te maken met uh, boze fabrieksarbeiders. Um, de afgelopen drie maanden hebben die mensen uh, in onzekerheid gezeten over hun loon. En ja, ik heb ook uh, uh, zelf fabrieksarbeiders gesproken. Kijk, het zijn vooral mensen met gezinnen, hypotheken zonder spaargeld... die uh, nu op dit moment zonder geld zitten. Dus die worden uh, zenuwachtig. Daarbij komt dat ja, in Zweden uit het van loon echt zeer omstreden is. De burgemeester die noemt het uh, van Tolhet, die noemt dat ja, de ergste doodzonde die je kunt voorstellen in, in Zweden. Uh, dus voor die vakbonden is de grens echt uh, bereikt. En officieel hebben die vakbonden, zouden ze Victor Muller, meer tijd kunnen geven. Drie weken uh, volgens de regels. Um, maar ja, de, de woordvoerder van de vakbond zegt... ja, zo lang gaan we echt niet wachten, dat willen mm. we niet. Mm. En die beslissing van de vakbond die valt vandaag of, of later deze week, Caroline? Nou, ze willen vandaag aan de hand van uh, de plannen waar Victor Muller mee komt... Uh, een beslissing nemen. Uh, en dan zijn er twee scenario's. Uh, ze worden niet overtuigd door de plannen van Victor Muller. Ja, dan valt het doek. Dus dan gaan ze, uh, willen ze uh, faillissement bij de rechtbank... Aanvragen. Daar komen ze dan niet vandaag mee naar buiten, want dat moet dan nog gecoördineerd worden met andere vakbonden. En scenario 2 is uh, dat Victor Muller wel met een masterplan komt, uh, waar ze uh, ja, voldoende overtuigd van zijn. Um, maar dan nog is ook voor de vraag voor de vakbond, hoe lang gaat het goed? Kijk, één ding is de lonen van de werknemers, uh, voor augustus moet die nog betaald worden... Maar dan zijn er ook die ruim 800 toeleveranciers. Ja. Daar heeft on, uh, Saab hoge schulden bij uh, opgebouwd. Die toeleveranciers hebben zelf ook mensen moeten ontslaan. Dus die willen ook geld zien. En ja, dan is ook de vraag uh, om die fabriek weer op gang te brengen moet er geld zijn voor nieuwe onderdelen, auto-onderdelen, want de voorraden zijn er niet. Dus er is echt veel geld nodig om de productie in die saapfabriek weer op gang te krijgen. Nou, benieuwd hoe de vakbond de plannen van Victor Muller zal wegen. Rolien Kreton, uh, hou ons op de hoogte in de loop van de dag. Dankjewel. je wel. Mode, goedemiddag. Met...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 Ontdek, ervaar en geniet op de Hiswa te water. Honderden nieuwe boten, van kitesurfer tot luxe jachten... en volop spetterende activiteiten. Vanaf morgen tot en met zondag in IJmuiden. Meer informatie op hiswa.nl. Sascha dirksen hulscher en Angela Talens nieuwste boek Het Groot Coachboek... telt bij Managementboek precies 272 bladzijden. Dat zijn er exact evenveel als bij welke andere winkel of site... hoe het ook zou kunnen halen. Toch krijgt u meer waar voor uw geld als u het groot coachboek bij Managementboek bestelt. Zo is de kans meer dan levensgroot dat u Sasha en Angela tegen het lijf loopt. Tijdens een van onze speciale boekevents. Managementboek.nl, de beste boekensite en meer voor managers. Elsevier ontleedt wekelijks actuele onderwerpen. We nemen afstand en bekijken de zaak van verschillende kanten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 Spanning rond libisch Gaddafi-bolwerk Benny Walid en PVV er Graus zal toch moeten worden vervolgd, zegt het OM. Het is half negen, goedemorgen. Ik ben Ewout de Jong. In Libië kan elk moment de strijd losbarsten om de woestijnstad Beni Walid... een van de laatste bolwerken van Gaddafi. Het nieuwe bewind heeft gisteren overlegd met de aanhangers van Gaddafi... Gaddafi maar die weigeren zich over te geven. In de stad zouden twee zoons van de kolonel zitten. De belangrijkste zoon, Sefal Islam, zou afgelopen weekend zijn gevlucht... zegt een strijder van het nieuwe bewind. Sefal Islam, according to my sources, which was 100% he left... and he was sighted there. Wanneer did Safe verlaten? Hij verlaten gisteren. En waar gaat hij? To the south. Kamerlid Dion Graus van de PVV had in 2003 vervolgd moeten worden. omdat hij zijn hoogzwangere vrouw had mishandeld. Dat zei het OM in Brandpunt. Volgens het OM heeft Graus onder meer de keel van zijn vrouw dichtgeknepen. Toch wordt hij niet alsnog vervolgd. Want de zaak is te lang geleden, zegt het OM. Dat is enerzijds het uh, tijdsverloop uh, op grond waarvan de betrokkenen, meneer Graus, de, de verwachting heeft gehad dat hij niet vervolgd zou worden. En anderzijds is het natuurlijk ook zo dat Klaagster, de aangeefster, vier jaar heeft gewacht met het indienen van een klacht. Graus spreekt de beschuldigingen tegen. PVV-leider Wilders zegt in een reactie dat hij Graus gelooft en dat de brandpuntuitzending daar niets aan verandert. In de Verenigde Staten heeft president Obama hulp beloofd aan de staten die zwaar zijn getroffen door de orkaan Irene. De schade wordt geschat op 10 miljard dollar. Critici vrezen dat het geld moeilijk vrijkomt. Maar Obama zegt dat het zo snel mogelijk beschikbaar wordt gemaakt. There's been some talk about you know whether there's gonna be a, a slowdown in getting funding out here. As president of the United States, I want to make it very clear that we are going to meet our federal obligations. Inwoners van New Orleans halen opgelucht adem nu de tropische storm Lee is afgezwakt tot een tropische depressie. De storm vormde een van de grootste bedreigingen voor de stad sinds de verwoestende orkaan Katrina in 2005 zo'n 1500 leven zeiste. De CDU en de Liberale FDP hebben in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern opnieuw een nederlaag geleden. De Christen-Democraten gingen van 28 naar 23 procent. De FDP, op federaal niveau de partner van CDU-CSU, zit na de verkiezing zelfs niet meer in het parlement van Mecklenburg-Vorpommern. Dat zegt correspondent Walter Meijer. Des te bitterder eigenlijk voor haar coalitiepartner, de liberalen, die nu niet meer in het parlement komen in Mecklenburg-Vorpommern. Omdat ze onder de kiesdrempel blijven van 5 Dat is ook in andere deelstaten al gebeurd. Dus die partij moet zich langzamerhand wel af gaan vragen wat daar nou mis is. Dat vragen ze zich trouwens ook de hele tijd hardop af. Daar ligt het waarschijnlijk ook aan. De winnaars van de deelstaatverkiezingen waren de Sociaaldemocraten en de Groenen. De Baschische terreurbeweging ETA is zo goed als uitgeschakeld. Dat meldt de Spaanse krant El Pais op basis van bronnen bij de terreurbestrijding. Zou er nog maar zo'n 50 ETA-leden op vrije voeten zijn? En de organisatie is praktisch blut. De afgelopen jaren zijn honderden ETA-leden opgepakt. Het tot zover het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weer Online. Op dit moment zijn er opklaringen aanwezig. Maar vanuit het Westen neemt de bewolking toe en gaat het regenen. Vanmiddag is het wisselend bewolkt met enkele opklaringen, maar ook enkele buien. De temperatuur loopt op tot maximaal 18 graden aan zee en lokaal 20 in het oosten. De wind komt uit het zuidwesten en is matig tot vrij krachtig boven land... en krachtig tot lokaal hard aan zee, windkracht 6 tot 7. Vanavond nemen de buienactiviteit toe en is er vooral in het westen kans op een klap onweer. Vannacht enkele buien aan zee, in het binnenland is het droog. Het koelt af tot ongeveer 13 graden bij een aanhoudende en stevige zuidwesten. Morgen, dinsdag, dan krijgen we met een krachtige depressie te maken. We lijken ineens de herfst in te gaan met bewolking, veel regen en vooral veel wind. Aan ah, Verkeersinformatie nog 49 files, 220 kilometer bij elkaar. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht voor knooppunt Everdingen, 13 kilometer. Er zijn daarna een ongeluk nog twee rijstroken dicht. Op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam voor knooppunt plein, 9 kilometer na een ongeluk. En daar zijn twee rijstroken afgesloten. Op de A20, Hoek van Holland richting Gouda... bij knooppunt plein 7 kilometer. En richting Hoek van Holland bij knooppunt plein 10 kilometer. Inmiddels zijn daar de rijstroken weer open. En na een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo... bij Delden 9 kilometer, de linkerrijstrook is dicht.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 Goedemorgen, het is zeven minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Half negen geweest, vast moment voor tennis. US Open, Marcella Mesker volgt dat voor ons. En we gaan het eerste, Marcella, goedemorgen. Goedemorgen. Over Nadal hebben die won van Nalbandian. Maar na afloop van de wedstrijd tijdens de persconferentie... zagen we Nadal met een moeilijk kijkend gezicht... <laughs> moeilijk kijkend, ja. van zijn bureaustoel onder de tafel zakken. Wat was daar aan de hand? Ja, hij zat uh, nog maar net in de persconferentie. Hij had al één, twee vragen beantwoord. En ineens uh, ja, grijpt hij met zijn hand naar zijn gezicht. Glijdt uh, ja, met een pijnvertrokken gezicht van zijn stoel onder de tafel. En dat zag er echt uh, heel angstig uit, alsof hij echt onwel werd. Nou ja, toen bleek dat het uh, eigenlijk alleen om kramp ging. Nou is dat al heel pijnlijk en niet leuk, maar gelukkig is dat beter dan als je flauw valt of iets anders hebt. Dus uh, hij had heel erge kramp in zijn been, zowel aan de vooraan en aan de achterkant. Dus hij moest gestretcht worden. Nou ja, na nou even wat oponthoud en toch wat consternatie, tien minuutjes uh, weer verder en kon er nog wel om lachen. Dus het was uh, kramp, want het was gisteren ook voor het eerst heel erg vochtig in New York. Dus behalve warm ook ontzettend Vochtig. Hij had wel vijf keer zijn shirt verwisseld. Heel veel getranspireerd. En waarschijnlijk niet genoeg gedronken. Dus ja, de inspanning uh, ja, zorgde voor uh, de kramp na afloop van de partij. Hmm. Zou hij daar nog last van kunnen krijgen? Want zo'n intense samentrekking van spieren... kan nog wel eens uh, voor schurtjes zorgen. Nou, hij heeft vandaag een dag vrij. Hè? Dat is bij de Grand Slams, bij het uh, mannentennis, uh, die best-of-five... is dat heerlijk dat ze gewoon uh, de dag daarna rust hebben. Dus hij zal ongetwijfeld goed behandeld worden. Ik denk dat het wel meevalt. Ik heb hem nog nooit eerder tijdens een wedstrijd kramp zien krijgen. Dus het is ook niet iets wat heel vaak voorkomt. Uh, maar ja, soms krijg je het ook wel zoals als je slaapt. Ja. Je ligt in bed. En ja. lees, hup, uh, hè? Dus, dus dan gebeurt het vaker bij tennissers dan, dan dat je het op de baan ziet. Goed, dat is Nadal dan. Een minpuntje. Tenminste, voor de indruk die we van hem krijgen. Welke spelers maken op jou de meeste indruk op het ogenblik? Nou ja, uh, Djokovic... Natuurlijk, zou je haast zeggen. Ja. Uh, hij kwam vannacht niet in actie. Hij moet uh, vandaag weer spelen. Uh, Murray heeft zich wel knap hersteld, moet ik zeggen. Na toch zijn wat mindere partij tegen Robin Hazen. Natuurlijk met alle uh, krediet voor, voor Hazen die het hem zo moeilijk maakte. Murray versloeg uh, vannacht uh, ja, Feliciano Lopez, de linkshandige Spanjaard. Uh, heel makkelijk in drie sets. Speelt graag tegen Lopez. Heeft al vijf keer eerder van hem gewonnen. Dus uh, speelde echt een, een prima wedstrijd. Verspeelde geen één. Energie, want ja, dat lesje heeft hij natuurlijk wel geleerd. Dat kan je misschien één keer doen in een Grand Slam, zo'n lange vijfsetter spelen zoals hij tegen Hazen deed, maar niet nog een keer, want dan maak je geen kans meer op de titel. Dus uh, Murray uh, oogde goed, Nadal speelde erg goed, hij won van Nalbandian, toch ook altijd een gevaarlijke tegenstander, maar niet meer zo goed als een aantal jaren terug. Um, Andy Roddick, uh, afgegleden op de wereldranglijst, hij won van Julien Benneteau, de Fransman. Had het eigenlijk, uh, Roddick had het alleen moeilijk in de derde set, moest een tiebreak spelen, maar heeft uh, goede partijen tot nu toe laten zien. Alleen hij is nog niet uh, echt getest. Dat zal in de vierde ronde wel gebeuren als hij tegen de Spanjaard Ferrer moet. Ja, en uh, ik moet zeggen, Gilles Simon, dat is zo'n sluiper in het schema bij de mannen. Hij won uh, vannacht van uh, Juan Martín Del Potro, de winnaar van de US Open, twee jaar geleden. Dat was een hele lange, zware partij. Vier sets met uh, onder andere twee tiebreak sets. En Simon, de Franse muur, de vastheid. Ja, die wisten toch beter te doen dan Del Potro en die harde het te weerstaan. Dus hij was ook indrukwekkend. Marcella Wesker over het US Open in New York. Dan Antwerpen, de diamantbuurs daar gaat vandaag weer open. Na een weekend vol onthullingen over een gigantische belastingfraude. Correspondent Joris van Poppel blijkt dat de Belgische Belastingdienst, het parket van Antwerpen... voor een miljard dollar, 700 miljoen euro, aan zwart geld op het spoor is. De grootste belastingfraudezaak uit de Belgische geschiedenis, wordt hier al gezegd. En het geld is van 170 diamantairs uit die bekende, die belangrijke Antwerpse diamantbuurt. En dat geld stond in Zwitserland op geheime rekeningen. Zwart geld, Belastingdienst, wist er niks van... Uh, maar nu wel. Uh, ja, dat is nogal pijnlijk voor de diamanteers natuurlijk. Ja, en Joris, hoe weten ze het dan nu wel? Nou ja, dat is, dat is nogal een pijnlijke affaire voor die, uh, voor die bank. Het, het gaat om een Zwitsers filiaal van de Britse HSBC-bank. Een paar jaar geleden heeft een ICT'er van die bank... die heeft uh, met de deuren geslaan, ontslag genomen en een CD-ROM meegenomen... met tienduizenden uh, rekeninggegevens, de, de afschriften eigenlijk... op CD-ROM van tienduizenden klanten. Nou ja, die gegevens zijn in handen gekomen van de Franse Belastingdienst. Die was daar natuurlijk heel blij mee, wegbankgeheim. Uh, naast veel Fransen bleken er ook Nederlanders op te staan. Daar zijn, is de Belastingdienst in Nederland al druk mee bezig. En ook veel Belgen. 500 Belgen, onder wie opvallend veel diamantairs dus. Hmm. En jij zei het al, ontwerpers staat natuurlijk bekend om zijn diamanthandel. Diamanteer staan er ook belangrijke grote namen op die lijst. Ja, dat is, het is een erg pijnlijk eigenlijk. Zo'n beetje iedereen die uh, wat voorstelt in die, in die handel, die, die staat op die lijst. Uh, de spreekbuizen, de bazen van de belangrijkste beurzen... De, de, de erevoorzitter, de man die jarenlang de, de, de, de Hoge Raad voor Diamant heeft voorgezeten. De Hoge Raad voor Diamant, het gezicht van die Antwerpse beurs. Een hele bekende man, is nu is een paar jaar geleden overleden. Maar goed, die blijkt ook gefraudeerd te hebben. En dat zijn de mensen die juist altijd hebben gezegd wij zijn een schone handel, daar gaat veel geld in om... maar wij doen niet aan bloeddiamanten, we geven keurig al onze inkomsten op. Nou ja, dat blijkt dus nu niet te zijn. De financiële krant hier, de tijd heeft nu nou, heel snel uitgerekend... dat nu ongeveer één op de vier diamantairs in die Antwerpse wijk... dat die betrokken is bij belastingontduiking. Nou ja, dan kun je niet meer zeggen dat je een schone sector bent hmm. natuurlijk. Dus hmm. erg pijnlijk voor die jongens. Ja, en die diamantairs hebben ze daar zelf ook al op gereageerd? Nou ja, die, die zijn woest. Uh, vooral dat de namen zijn uitgelekt. Ze spreken van een, van een hetze. Uh, ze hebben ook de Belastingdienst al een proces aangedaan. omdat ze vinden dat die gegevens, die, die uitgelekte gegevens op die CD-ROM, niet gebruikt mogen worden. in de strijd tegen fiscale fraude. Maar ja, goed, de Belgische Belastingdienst denkt daar heel anders over. De, de, de Diamantairs zeggen ook. We hebben misschien wel geld staan in Zwitserland, maar daar is niks mis mee. Want we zijn een internationale business. Wij mogen natuurlijk gewoon in verschillende landen geld hebben staan. Maar ja, hadden ze wel op moeten geven op de, in de plaats, in het land waar ze belasting moeten betalen. België dus. En dat hebben ze niet gedaan. En Rwanda begint vandaag dan toch de rechtszaak tegen oppositieleidster Victoire Ingabire. Het wordt straks of zij kans maakt op een eerlijk proces. Nu eerst de verkeersinformatie bij de AWB, John Bakker. Met eh, nog steeds 46 files, een kleine 220 kilometer bij elkaar. Nog steeds veel vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Na een ongeluk tussen Waardenburg en knooppunt Everdingen, 15 kilometer. Er zijn daar nog twee rijstroken dicht. Ook een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij knooppunt Terbrechtseplein, 10 kilometer. En daar zijn twee rijstroken dicht. En na een ongeluk op de A35 van Enschede naar Almelo... bij Delden, 9 kilometer... De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1 journaal Met Lara Rensen en Marcel Oosten. Nou, zoals zei het al, in Rwanda begint later vandaag het proces tegen de Rwandese politica Vitwaar Ingabire. Ze keerde vorig jaar vanuit Nederland terug naar haar eigen land. om mee te doen aan de presidentsverkiezingen. In plaats daarvan werd ze opgepakt op verdenking van haatzaaien en steun aan Hutu-extremisten. Verslaggever Gary van Pinksteren ging op bezoek bij haar echtgenoot, Lin Mouyazere, die nog steeds in Nederland woont. Hij belt elke dag met een vrouw die Inga Bire in de gevangenis bezoekt. Wat wist ze te vertellen? Wat had ze voor nieuws? Ja, ik wou zeker weten dat uh, als Victoire nog sterk staat, dat ze goed voorbereid is. Want wat zei ze? Ze is sterk, ze staat klaar. En uh, gisteren heeft ze contact uh, gehad met uh, haar advocaten. Het was bijzonder, omdat in het weekend mag eigenlijk niet. Wat verwacht u dat er gaat gebeuren tijdens dat proces? Dat is een puur uh, nep proces. Uh, president Kagame heeft uh, meerdere keer gezegd dat haar plek in de gevangenis uh, is. Dus er zijn geen rechters die gaan eh, eh, tegen de president eh, werken. Dat kan niet in Rwanda. Nee. Ik geloof niet aan die proces. Wat voor een gevangenisstraf gaat ze dan krijgen, denkt u? De procureur generaal Martin Goga, heeft daar gezegd... dat ze levenslang in de gevangenis gaat blijven. Er zijn mensen die zeggen van wat uw vrouw eigenlijk wil... is de Rwandese regering van Kakame omverwerpen... en zorgen dat de Utoes weer aan de macht komen... Dat klopt niet. Dat, het gaat niet om Hutus op macht, Tutsis op macht. Nee, het gaat om het systeem. Mijn vrouw wil een echte samenleving. Hutus, toetsen samen op macht. En dat kan. Alleen, ja, de machthebbers willen dat niet. Ik zie hier ook een, een foto van uw vrouw met u. Deze foto is in Nederland gemaakt. Heeft u ook nog foto's uit Rwanda? Nee. Nee, ik ben gevlucht met de kinderen. Ik had geen tijd om foto's mee te nemen. Uw vrouw zit in de gevangenis in Rwanda. Waar maakt u zich dan het meeste zorgen over nu? In juni uh, heeft Victoire uh, gevraagd om een bezoek bij de arts. Uh, dat mocht niet. En uh, beetje bij beetje werd ze ergens ziek. En uh, pas heeft de ge uh, gevangenis haar gebracht naar een ziekenhuis. Twee maanden wachten voor een medische hulp, dat is toch erg. Eten krijgt ze weer van haar directe omgeving. Want ik hoorde dat u bang was dat ze anders ook vergiftigd zou worden in de gevangenis. Ja, het is gebeurd bij andere gevangenen. Waarom, waarom bij haar niet? Wat? Kan in uw ogen nou de Nederlandse overheid eraan doen... om dat proces nog redelijk goed te laten verlopen? Ja, kijk, Nederland is een vriend van Rwanda. En Nederland helpt Rwanda om zich te ontwikkelen. Nederland kan tegen de president Kagame en zeggen... we vinden dat anders kan. Er staat hier een prachtig boeket op tafel... met een kaartje eraan van de gemeente Zuidplas... Waarom heeft u dat gekregen? Ja, dat klopt. Uh, ik ben pas Nederlander geworden. Dat heb ik van de burgemeester gekregen. Verwacht u nou dat u uw vrouw terug ziet in Nederland? Dat zou hartstikke fijn zijn, maar uh, verwacht ik dat niet. Maar met de invloed van... Alle die landen die vrienden van Rwanda zijn, misschien kan iets ja. veranderen. Dat, dat is de enige hoop die ik, ik heb. Maar als dat zou gebeuren, nou voor mij uh, is het hartstikke fijn hoor. Dan kunnen we samen met mijn vrouw een nation, nieuwe nationaliteit vieren. <laughs> dus, ja. ja, maar dat zou wel eens niet kunnen gebeuren, want Victoire Ingabire kan in Rwanda levenslang krijgen. Dat heeft ze te horen gekregen. Ik praat er even over door met uh, Afrika-correspondent Kees Broeren. Uh, Kees, wat wordt Victoire Ingabire ten laste gelegd? Kun je dat nog eens vertellen? Ja, de afgelopen maanden is uh, door de aanklagers gewerkt aan uh, het aanleggen van het uh, dossier tegen mevrouw Ingabire. Dat is uh, zeer uitgebreid uh, geworden. Zo'n 2500 uh, pagina's die uh, ook voor uh, de buitenlandse advocaten... van Victoire Ingabire nog vertaald moesten worden uit het Kieramande. Maar dat is nu allemaal gereed. Als je naar het dossier kijkt, dan uh, gaat het vooral om twee zaken. De eerste plaats, het zaaien van verdeeldheid binnen de Rwandese samenleving. Het zogeheten divisionisme. Dat is uh, een term die in dat land zeer ernstig wordt genomen. Dan gaat het natuurlijk om verdeeldheid tussen Hutus en Tutsis. Tussen die meerderheid van Hutus, van 85% van de bevolking, die niet aan de macht is. En die meerderheid van 15% Tutsis, die wel aan de macht is. De andere aanklacht is die van terroristische activiteiten. En daarbij wordt dan vooral gedoeld op de vermeende banden die mevrouw Inga zou hebben gehad. En ook financiële steun die zij zou hebben gegeven aan de FDLR. De FDLR is een militie van Hutus, bestaande voor een groot deel uit uh, na de genocide in 1994 uit Rwanda. Gevluchte Hutu's, die nog steeds actief is in het uh, oosten van Congo en die nog steeds, zo vindt althans de Rwandese regering, een bedreiging vormt voor Rwanda. Die militie is natuurlijk verboden in Rwanda, al opereert ze in Oost-Congo. En mevrouw Ingabire, als de luid aanklacht, zou banden hebben en zou financiële steun hebben gegeven aan die Hutu-militie. Nou, is onder andere haar man en ook mensenrechtenorganisaties zijn bang dat Ingabire geen eerlijk proces krijgt. Denk jij dat een eerlijk proces mogelijk is in Rwanda? Het is uh, moeilijk te zeggen. Het zal inderdaad moeten blijken bij dit proces hoe dat gaat... en uh, in hoeverre ook inderdaad de onafhankelijke waarnemers daar een goed indruk van kunnen krijgen. Als je kijkt uh, naar processen in het verleden in Rwanda... althans uh, in het uh, Rwanda van na de genocide... dan uh, moet je inderdaad niet al... Optimisten zijn over de kansen op een eerlijk proces, lijkt mij. Op het oog en in naam is wel degelijk sprake van een uh, onafhankelijke rechtelijke macht. Maar als je ziet hoe uh, eerder processen zijn gevoerd, processen met duidelijk een politieke inslag, zoals natuurlijk ook dit proces uh, tegen mevrouw Inje dieren, dan uh, is toch steeds gebleken dat de rechtelijke macht in Rwanda dezelfde lijn heeft gekozen die eerder dan al is uitgezet door de regering van president Paul Kagame. Bijvoorbeeld als het ging om processen die gevoerd zijn tegen journalisten. Rwandese journalisten die hebben gepoogd om de persvrijheid in het land op te rekken. Nou, dat is uh, bijzonder slecht uh, bekomen. Dat uh, heeft een aantal mensen ook met de dood moeten bekopen. Maar een ook uh, een aantal journalisten is. Uh, ...voor de rechter gesleept en uh, die zijn veroordeeld... ...terwijl onafhankelijke waarnemers tot vonden dat ze geen enkele schuld kenden. Dus ja, dan uh, is de vraag, uh, komt hier wel een eerlijk proces? Een land dat daar natuurlijk naar zal kijken is Nederland. Nederland heeft een ambassade in de landese hoofdstad Kigali... Maar zegt natuurlijk niet veel voor een vrouw in de dieren te kunnen doen. Omdat, uh, hoewel ze 16 jaar in Nederland heeft geleefd, ze niet de Nederlandse nationaliteit bezit. En Nederland uh, kan zich natuurlijk niet mengen, zo zegt men dan, uh, in binnenlandse aangelegenheden. Het ja. gaat hier om een gewoonwezen staatsburger. Dus uh, we moeten afwachten hoe heerlijk dat proces wordt. Oké. Okay. Kees Boeren, Afrika-correspondent. Dankjewel. Het is zondag tien jaar geleden precies de aanslagen op het World Trade Center in New York die Amerika en ook de rest van de wereld voorgoed hebben veranderd. Onze correspondent in de Verenigde Staten, Wessel de Jong, gaat deze week terug naar 9/11. Vandaag de stemmen van die ochtend. In een van de vliegtuigen op weg naar het WTC is zojuist een aantal bemanningsleden neergestoken. Een stewardess slaagt er nog in om verbinding te maken met de grond. Our okay. number one is got stabbed. Uh, our is stabbed. Niemand weet wie er staat. En we kunnen niet naar de businessclass nu, want niemand kan drinken. En we kunnen niet naar de cockpit. De deur zal niet open. Ik ben de nummer 3 op vlucht 11 naar Los Angeles. De purse voor onze eerste man is neergestoken. We weten niet door wie. En we kunnen niet naar hem toe. We kunnen niet naar de business class. We kunnen niet ademen en de cockpit gaat niet open. Kan iemand naar de cockpit? Kan iemand naar de cockpit? We kunnen niet naar de cockpit. We weten niet wie er is. En dan opeens klinkt over de radio de stem van een kaper. Mohamed Atta, de leider. Hij spreekt de passagiers toe en probeert ze te kalmeren. Iedereen moet rustig blijven zitten. Dan komt alles goed. Enkele minuten na deze geruststellende woorden boort Atta het toestel toren nummer 1 in van het WTC. Niemand begrijpt nog op dat moment wat er aan de hand is, precies. Airplane, world trade mm -hmm. okay. De telefonist in de alarmcentrale van de brandweer denkt nog dat het meevalt. Dat er een helikopter het WTC is binnengevlogen. Of toch een vliegtuig. Of was het een ontploffing? In ieder geval boven de 85ste verdieping. De Trade said dat tower number one is on fire De brandweer op de grond is inmiddels in alle staten. Het centrum van New York. Dus er wordt direct verslag gedaan. Een ooggetuige vertelt wat ze ziet vanaf haar terras... Dat een vliegtuig een groot gat heeft geslagen in het WTC. Dat er vlammen uitslaan. En dat er dingen naar beneden vallen. In de toren zelf slaat de paniek toe. De mensen die zijn ingesloten door het vuur bellen het alarmnummer 911. Hoe gaat het met u? Vraagt de telefoniste nog niks vermoedend. Goed ma'am. Hoe gaat het? Is, is it? is it, are they going to be able to get somebody up here? Well, of course man, we're coming up for you. Well, there's no one here yet and the floor is completely engulfed. We're on the floor and we can't breathe. Okay. And it's very, very, very hot. It's very, is it all the lights still on? The lights are on, but it's very hot. Ma'am, ma'am, you. Very hot. Kunnen jullie iemand sturen? We komen naar u toe. Maar er is nog niemand. Het staat hier vol met rook, we kunnen niet ademen. En het is heel, heel, heel heet. Everybody knows what happened, okay? Ondertussen heeft het nieuws ook de president bereikt. Op het moment van de aanslag is Bush op bezoek in een lagere school in Florida. De president schrijft in zijn memoires hoe hij zijn best doet om kalm te blijven, voor het oog van de kinderen en de camera's. Mrs. Daniels led the class through a reading drill. Then I sensed a presence behind me. Chief of staff Andy Card pressed his head next to mine and whispered in my ear. Toen voelde ik iemand naast me, mijn chef staf. A second plane hit the second tower, he said. Die zegt dat een tweede vliegtuig heeft toegeslagen. America is under attack. De aanwezige journalisten in de klas weten het inmiddels ook. Would be and the world. Ik weet dat mijn reactie de hele wereld zou rondgaan. The would be the be. De natie is in shock, maar de president mag dat niet zijn. When the ended, I would leave the Als de les is afgelopen, loop ik rustig de klas uit. Bush is woedend, maar hij kan niks meer doen... voor de 3000 New Yorkers die vastzitten in de torens. Hallo. In de eerste toren wordt Kevin Cosgrove aan de praat gehouden door de alarmcentrale. Hij geeft de namen van de mensen naast hem en beschrijft hoe de ramen knappen. We kijken naar de financiën. Twee drie twee broken windows. Bijdrage hoorde u van Wessel de Jong. Deze hele week kijken we vooruit naar tien jaar geleden. Naar de aanslagen op het World Trade Center in New York. En zo dadelijk kijken we ook vooruit naar deze week. Want het wordt een belangrijke week voor de euro. Daar gaan we over praten met onze correspondent in Brussel.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 Dit is Radio 1.